Test, ja, welkom. Leuk dat je luistert. Ja, leuk dat je ook luistert. Waarom ben je zo gek, man? Uh, gewoon omdat we online zijn? Oh ja, dat is dan het. Dan dat hoor ik... je toch al een beetje als een radiopresentator, hoe gaat. Ja, want dat doet iedereen. Ja. Want iedereen heeft gewoon zo'n hele normale stem. als al microfoon, en dan gaat ze zo praten. Ja. Ik klink wel een beetje brak, omdat ik net wakker ben. Je klinkt een beetje als een soort van uh, zo'n eng beestje wat als, als het water krijgt dat het dan helemaal groot en eng wordt. Ja, maar dat het al water heeft gekregen eigenlijk. <laughs> ja, e e eigenlijk wel. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh, geef niet. Ik geef geen. <coughs> die is gewoon. Ja, ga eens kijken. Luister. Dan kan je dit onze eerste testje doen. <laughs> ja. Ja. Nou, dag. Dag. Dag, luisteraars. Dag! Dag alle twee luisteraars! <lacht> nee, dit, dit, dit hebben oh. mensen zelf gedownload, dus je kan gewoon veilig zeggen: dag luisteraar! Oh ja, inderdaad, ja, want er is. Ja, maar, nou, okay. weet je, je, ja. je, Dit is een, een, een, een, een ear to ear programma eigenlijk. Oh, wow. Een E2E -e, en geen P2P. Ja. ja. Ja, maar eigenlijk is het onze mond naar de oor van iemand. Mouth-to-ear. Yes. Maar laten we het erover ophouden. Doei! Ja, laten we dat doen. Dag.